Er is niets nieuws onder de zon. Daar spraken we vorige keer over in Eindtijd en profetie. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering. Jan van Barneveld, niets nieuws onder de zon. Misschien kun je nog even kort samenvatten wat we vorige aflevering hebben besproken. Ja, want het is wel buitengewoon spannend allemaal. En bijna iedereen voelt dat ook aan. Wat is er sinds september gebeurd? Drie eigenlijk zeer belangrijke, historische dingen zelfs. Ten eerste, de... Vluchtelingen tsunami, zou ik bijna mm -hmm. zeggen. De stroom van vluchtelingen die tijdens deze opname nog steeds doorgaat. Wat heeft dat te betekenen? Het tweede is Parijs. Uh, ik noem dat wel eens 1113. Mm -hmm. In navolging van 9-11 in ja. New York. en, en de, Het stilleggen van het openbare leven in, in Brussel, in Parijs, in grote delen van België. Plus de voetbalwedstrijd? Ja, ja, een belangrijke voetbalwedstrijd, ja, ja. Je kunt er, nog, je kunt er nu nog om lachen. Nou ja, nee, zeker. Maar het heeft wel alles te maken met het feit dat uh, terroristische aanslagen maakt dat wij ons onveilig voelen. En ja. dus dit soort maatregelen moeten nemen. Ja, dat is zeker. En dat is volgens de Koran is de schrik die de islam de mensen moet aan, uh, aanbrengen. En schrik over de mensen brengen. Kijk. En dan roepen de politie, politieke leiders, het is oorlog met ISIS. Nee, het is al dertien eeuwen oorlog met de islam. Ja. Oorlog. <tie> uh, dit is de derde overval die over, van de islam over ons komt. We hebben kort gezegd over de eerste in 711, toen ze via Gibraltar Europa binnenkwam. 732 tegengehouden door Karel Martel. En toen uh, in, uh, vanaf de 15 de vijftiende eeuw, sorry, vanaf de vijftiende eeuw kwamen, moet één keer raden, kwamen de Turken over ons. Ja. <laughs> onze grote of uh, onze grote vriend Turkije, he, die ons nu in gijzeling houdt, mm -hmm. die kwamen over ons. En uh, in 1683 was bijna Wenen overval, bijna wa was het gelukt. Toen zijn we gered. Door uh, de, de Polen. Polen. Ja. En overigens, de, de doorstoot van de islam naar het noorden is door Rusland uh, tegengehouden, door Russische mm -hmm. troepen. Het is allemaal een heel, heel historisch bepaalde ja. stap. En nu zitten we de derde overval, en ik heb dat ook beschreven. Uh, in de eerste druk van dit boek van mij kwam uit in 2009. Dus de zesde druk al. Wat is de titel van dat boek? Je? De titel? Eindtijd, Israël en de islam. Ja, ja. Dat, is, uh, dat, dat legt allemaal de, de achtergrond ook uit. En op bladzijde 109 schrijf ik... Nu ramt de islam weer op de poorten van het westen. Met grote kracht op diverse fronten. Het begon enkele decennia geleden... En dat was toen enkele decennia, nu is het nog langer met een demografische overval. Ja. Dat is een overval van die gastarbeiders. Die gastarbeiders kunnen niks aan doen, want die zochten gewoon werk. Maar die worden dan weer misbruikt door hun imams eh, en door hun politieke leiders... Weer om het uiteindelijke doel van de islam, de overheersing van deze wereld... Om dat naar voren te brengen. Ja, het zijn natuurlijk nu wel de kinderen van die gastarbeiders die optrekken naar Syrië. Die beïnvloed worden. Ja, als, als jihadisten, ja. ja. En, uh, dat, dat, dat is een heel, en dat wordt niet onderkend. Weet ik niet. Nou, ik denk dat, dat men dat wel weet. Ja, uh, dat, dat, dat vraag ik me ook af. En dat men dat in kaart probeert te brengen. Ik denk dat daar de belangrijkste uh, bronnen zitten. In Europa, hè, van hoe kunnen wij in kaart brengen wie allemaal bezig is met, uh, met jihadistische gedachten. Heel erg is dat. Ja. En dat is ook tegen een Joodse journalist. Zij is een, een nogal felle islamiet. Uh, die zei, <tus> wij winnen. Kom jij erbij, zegt hij. We hebben toch veel machtige legers. Jullie in Europa, zei hij... Jullie in Europa hebben geen ideologie meer, hebben geen godsdienst opzij gezet, maar wij hebben een ideologie. Wij mm. vechten ergens voor mm. en dat zie je bij de jihadisten ook. Ja. Maar het grote probleem is daarvan dat we dan in een religieuze strijd terechtkomen. Ja, maar daar zitten we toch middenin? Ja, nee, tuurlijk. Ja. Ja, maar dat, dat kunnen wij ontkennen, we kunnen ontkennen zoveel als we willen, maar, maar zij niet. Ja. Zij komen de grens over bij Hongarije met uh, die uh, islamitische strijdkreet op hun lippen. En er worden wel gewaarschuwd ja. door de mensen van Oost-Europa, maar ze luisteren niet, want Brussel wil regeren. Ja. En, ja, het probleem is natuurlijk, Jan, dat uh, net zoals de gastarbeiders uh, binnenkwamen, er ook heel veel mensen binnenkomen die vluchten voor dat geweld. Ja. Uh, en, en die dus niet die strijdkreet op hun lippen hebben. Nee, en, en die moeten, ja, dat kun je, je kunt moeilijk onderscheiden. Dat is, hier moeten de goede weer leiden onder de kwade, dat is altijd zo tragiek. Ja. En, en, en dat gaat steeds maar door. En ja. uiteindelijk gaat het. ...om de islamisering van de samenleving. Ja, en, we hebben vorige serie wel eens over gehad dat Engeland al heel ver is daarin in de en, en bepaalde Zweden, in Engeland. Ja. En Zweden, en Denemarken, mm -hmm. en Noorwegen, en Frankrijk. Kijk, en we hebben ook gezien, de vorige keer, dat het ook gedeeltelijk een oordeel was van mm -hmm. God, wat er over ons komt. Ja. En toen hebben we Genesis 12 vers 3 aangehaald, ik zal zegenen wie u zegt. Ja. En wie u, vervloekt wie ja. u, u vervloekt. En al die, die lelijke dingen die vanuit Brussel naar Israël uitgaan. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld de, de boycottcampagnes. Ze zijn nu weer bezig met. Uh, hebben we dat verteld vorige keer? Kan ik kan me niet herinneren. Die, die, die, die, die toeristenboycott. Ja, daar hebben we iets over gezegd. Oké, okay. ja. nou dat, dat komt. Maar er zit nog iets achter wat ik nog niet vermeld heb. Dat is de Europese Unie die heeft God overboord gezet. Toen het verdrag waar die, uh, die EEG-landen, Europese Economische Gemeenschap-landen, zich gingen verzamelen als Europese Unie... Toen dat verdrag naar voren kwam, kwam er een hele discussie over. Moet God er nou in genoemd worden? Ja. Frankrijk, nota bene Frankrijk weer. Ja, die Frankrijk, hadden, die, die hadden God al eeuwen geleden die, die, bo buiten boord gezet. Ja, die hebben God buiten zijn huis gezet. Ja. En als we tegen de Heere God zeggen, de groet de Heere God, dan gaat de Heere God ook. Ja. En dat is het ergste wat een land kan overkomen. Dat Israël wist dat al, Israël is altijd een voorbeeld voor mm -hmm. ons. Uh, Israël zegt: Heer, verberg uw aangezicht toch niet over ons. Mm -hmm. Want als God zijn aangezicht verbergt. Ja. Als ik kwaad ben op mijn zomerwijze van spreken. en ik verberg mijn aangezicht. dan is het als er een goede verhouding ligt. Het, dan is dat verschrikkelijk als papa niet meer om hem geeft. Ja. Als papa niet meer op hem let. Ja. En, en dan trekt God zijn hand terug. En wat gebeurt er dan? Dan krijgen de machten van het kwade, die krijgen de overhand in zo'n land. Ja. Ja. En dat zien we nu ook gebeuren. Ja, daarom zei ik vorige aflevering, eigenlijk is het een, een, een stapje hoger. Het is de macht van het kwaad, dus de Satan tegen God. Ja. Daar gaat het om. Gaat en die macht van het kwade die krijgt in de Europese Unie steeds meer invloed. Ja. En het wordt steeds goddelozer, het wordt steeds heidenser. En, mm -hmm. en wat doet de kerk? De, en dit is dus nu gaande, deze zaak. En die jihad, die wordt ook aanbevolen in de, in de Koran natuurlijk. Want uh, iedere moslim is uh, verplicht om mee te doen met de jihad. Maar dat moeten we wel goed beseffen. Het is niet... Alleen die gewelddadige jihad die door die terroristische groepen wordt gepropageerd en beoefend. Mm -hmm. Die vrede. Maar het is ook een normale jihad. Het is ook uh, proberen te overtuigen. Uh, door discussies, door geld te geven, door te steunen. Uh, en die door jihad, wet, wetten door te voeren? En, en, en door bepaalde wetten door te voeren in een land. Ja. Uh, het is een, een, een algehele strijd om de macht... Ja, dus daar waar <coughs> Nederland uh, altijd joods christelijk was. Ja, en dat hebben ze uh, toen met het aannemen van de, de grondwet. En in die grondwet staat niks meer over de joodsch-christelijke cultuur. Mm -hmm. Hebben ze God en de <coughs> hele cultuur overboord ja. gezet. En daar plukken we nu de wrange vruchten van. En kom de kerk... Kijk, wanneer ging het goed in Engeland en Amerika? Toen daar een opwekking kwam van de kerk. De, de twee grote revivals in die landen. Ja. Nederland heeft er iets in van teruggehad in de nadere reformatie. Ja. Maar er is niks van over. Nee, Met, want ook Amerika is natuurlijk een tanende uh, machthebber. Het is bijna afgelopen. Ja. Laatst zei iemand tegen me uh, die Amerika aardig kent: het is bijna een politiestaat geworden. En met alle telefoons die worden afgetapt uh, en, en, en het christendom. Een bakker in Amerika. Ja. Dat verhaal ken je. Mm -hmm. uh, die weigerde een, een bruidstaart te bakken voor een homostel. Mm -hmm. Ik ben er vrij daarin. Uh, de regering heeft zijn bedrijf kapot gemaakt. En zij uh, heeft 100.000 dollar uh, boete moeten betalen. Mm. Een islamitische bakker. Weigert een taart te bakken voor een, homo, uh, een homo-paar. Islamitische bakker. Want er staat in de Koran dat dat niet goed is. Mm -hmm. En die krijgt geen stroombreed in de weg gelegd. Hij ah, is daar een concreet voorbeeld van? Ja, dat is gebeurd. Ja. Dat, dat, dat las ik laatst in een e-mail. Okay. Die ik, daar, mijn, daar zegt mijn vrouw altijd tegen. Maar je moet al die e-mails die geloven, zeggen <laughs> ze dan tegen. Ja, ja precies. Ja, maar, dat, dat is ook wel zo. Maar ja, die voorbeelden zijn na te trekken. Ja. Die haat staat ook in de Bijbel. En we zullen binnenkort een aflevering hebben over de profeet Joel. En mm -hmm. zijn profetische scenario. Maar als we naar de profeet Joel kijken, dan lezen we in Joel, even kijken, 3, vers 9. Het kan ook, in sommige Bijbels is dat Joel 4, vers 9. Maar goed, eerst kijken. Roept dit uit onder de volken. Het uitroepen in de Bijbel, ja. het is, eigenlijk heeft dat de, de kracht van proclameren. Mm -hmm. Roept dit uit onder de volken. Onder de volken, dus niet voor Israël, maar de volken rondom Israël is dat meestal. De heidenvolken, de, de, de goyim. En dan staat er, heiligt de oorlog. Ja. Kadosh staat er in het Hebreeuws. Dat woord ken je waarschijnlijk. Ja. Dus heiligde de oorlog, de heilige oorlog. Smeet uw proefschade om tot zwaarden. En de kinderen in Israël, de Palestijnse kinderen, die lezen dan... Uh, Maak je zakmessen tot een moordwapentuig. Nou zeg. Dat, dat, dat is nu gaande allemaal. Ja. En het spitst zich allemaal toe, Dolf. Mm -hmm. Het spitst zich zo krachtig en ellendig toe. En wat gebeurt er dus nu? Wat gebeurt er dus nu? Met de Europese Unie. Ja. Deze dingen. Anti-Israël. En ze hebben God en de cultuur overboord gezet. En dat maakt ons tot een gewillige prooi. Voor het islamiseren van onze samenleving. Ja. Alleen de Oost-Europese landen. Ik zie het nog zitten dat Rusland ons moet komen bevrijden. Dan krijg, je, dan krijg je een storm van reacties op natuurlijk. Maar Poetin heeft ons gewaarschuwd. Die heeft Een paar jaar geleden heeft hij het ook gezegd. Houd toch eens op met al dat seculiere gedoe. Kom toch eens terug naar je eigen culturele wortels. En dat dat, dat, dat zegt. Ja, je zou bijna zeggen van Poetin, waar haal je dat vandaan? Nou ja, die man is ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, het is, het is natuurlijk niet, hij staat natuurlijk niet bekend als een liefertje. Nou, Hij is, uh, <coughs> hij is uh, Russisch orthodox. Ja. En hij ziet... De Russisch-orthodoxe kerk, die ziet zich als bewaarder mm -hmm. van de christelijke cultuur. Ja. En, en, en, en daar doet Poetin van harte al mee, want daardoor, of hij het oprecht doet of niet, ik kan niet in zijn hart kijken. Misschien in het hart van zijn vrouw wel, want die uh, was zeer vroom-orthodox. Mm -hmm. Maar uh, wie is nu de machtigste man van de wereld? Niet Obama. En, en dat is Poetin. Hmm. Al drie keer is hij uitgeroepen tot de machtigste man. Hij kan gewoon zijn gang gaan. Ja. Rusland is druk bezig in Syrië de hele regie van de strijd tegen ISIS over te nemen van Amerika. Ja. En, en Amerika is nergens meer. En de Europese Unie is ook nergens meer. Die grommen alleen een klein beetje als, als, als, als een beer of wat weet ik veel. Nou ja, daarom zei ik vorige aflevering ook van, is dat ook niet een beetje klaarmaken voor de opmars tegen Israël? Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk ja. wel. Maar kijk, dat zullen we een andere keer wel zien. Uh, het is met profetie en, en profetische ontwikkelingen is zo. Het, het, het kan gebeuren. Ik zal de volgende keer uitvoerig op ingaan. Vaak staat er in de Bijbel het Koninkrijk waar God is nabijgekomen. Ja. En dan duurt het nog twintig uh, eeuwen. Uh, ja, precies. Ja, ja. Dat is waarom heel veel mensen afvaken. Ja, nou, het is. En, en de profeten zeiden het al 25 eeuwen geleden. Ja. 26 eeuwen geleden riepen ze aan het koninkrijk van God, naarbij is nabijgekomen. Naar wel trouwens ook, dat, dat zien we dan nog wel. En dat, dat raadsel, dat uh, hebben we het al een beetje over gehad in de vorige afleveringen. Ja. Toespraken over geheimen van het uitstel van het Koninkrijk. Zeker, ja. En dat is heel belangrijk. Maar nu is het gevaarlijker dat ook de Europese Unie staat op springen. Je hebt de eurocrisis, je hebt de Krimcrisis, dat kan makkelijk uitlopen op een oorlog met Poetin, mm -hmm. met, met Rusland. Ja. En, en, en je hebt nu de, de vluchtelingencrisis. Eén en al crisis is het. Je hebt de financiële crisis. En wat doen machthebbers dan altijd, sorry dat ik het zeg, maar het, het is vaak, ze reageren het, af op de reageren het af op de burgers. Ja, en ze gebruiken spierballentaal. En een heel spoer, stoere taal. Ja. En, ze reageren, en ze reageren het af op de joden. Hm. Dat is door de hele geschiedenis heen is dat het geval geweest. Indien. De joden krijgen altijd de schuld. Ja. Nu krijg ik zelfs een berichtje. Dat ze die, Israël de schuld geven van ISIS. Want het ja, heeft ja. ISIS, die zou dat uh, georganiseerd zijn uh, uh, door Israël. Ja. Nou, en, en, en, en dat is het hele gevaarlijke. En dat zie je ook in die, die BDS-campagne: boycott en terugtrekken van investeringen en sancties. En die die, die hebben op Israël niet veel invloed. Een wijnboer in Israël. Die sprak ik erover aan in de gebieden. Ik zeg, heb je dan geen last van die boycotacties? Hmm. <laughs> zegt hij. Nee, nee, wij leveren kwaliteit. Ja. Dat, dat, is dat, is, zo. dat is natuurlijk ook zo. En, en, en China ziet het. Ja. En, en Japan ziet het. Ja, want die hebben uh, wel goede relaties met Israël. Die hebben heel, heel goede relaties met Israël. Ja, dat is Israël. wel heel, heel apart, hè, eigenlijk. Dat Japan, China, eh, dat daar dus eigenlijk gewoon... ...een goede relatie is met Israël en uh, ja. dat daar niks in de weg wordt gelegd. Ja, en, en, en dat is het, het, het grote gevaar. Dat een kat in het nauw, mm -hmm. kent die uitdrukken wel, die mm -hmm. maakt rare sprongen. Ja. En dat ze daar gekke en gevaarlijke dingen ja. gaan doen. Ook nou, Obama. Nou, nou ja, daar wou ik zeggen. van, Want uh, wat is dan nog de rol van Amerika? Tot nu toe heeft Amerika natuurlijk altijd Israël ook de hand boven het hoofd gehouden. Maar straks ja. krijgen we een nieuwe president. Ja, het, het gevaar is dat dat ook gebeurt in, in Amerika. En dat, dat is angstwekkend. Ja. Angstwekkend is dat er, voor zover ik kan beoordelen, vanuit de kerken zo weinig een tegenspel gespeeld wordt. Hm. Een geestelijk tegenspel, weet je? Dat zie je met die, die, die influx, of die intocht van veel moslims hier in Europa, zie je dat ook. Wat, het enige wat je hoort van de kerken is, oh, we moeten lief zijn voor die mensen. We moeten. Dat zijn tenslotte vluchtelingen en dan halen ze nog Jezaja ook aan. Ja. En dan hebben ze nog gelijk ook. ook ja. Dat is één aspect van de zaak, een heel belangrijk aspect. Ja. Maar het aspect wat we de vorige keer aangehaald hebben, het aspect van oordeel van God. Het is een ongelooflijke gevaar voor onze kinderen. Mm -hmm. Mijn buurman, een vrachtwagenchauffeur, aardige vent, had ik een, een jaar geleden of zo een gesprek over deze zaken. Ik zeg, Jos, zeg ik tegen hem, ja, ik zeg niet dat hij Jos heet, ik zeg, Jos, zeg ik tegen hem, jouw kleinkinderen gaan met een burka op naar school. Naar, naar school. Ha, ha, ha, ha, zegt hij. Nou, we waren met het huis even bezig en Jos was met een andere buurman aan het praten. En uh, nou, nou, zegt hij, wat je nou meemaakt, Jan van Barneveld had toch gelijk. Een jaar geleden zei hij al tegen me, onze kinderen. Dat gaat doordringen bij de mensen. Hm. En het uh, uh, uh, uh, is zo, die hele islamisering. En het is een gat wat de kerk na had. En, wat, en toch, wat zou de kerk moeten doen? Ja, nou ja, De kerk is druk bezig om al die vluchtelingen op te vangen. Ja, dat is prima. Uh, daar doen ze goed werk mee. Dat is schitterend. Uh, en het is natuurlijk een prachtige gelegenheid om moslims te beëvangeliseren. Oh ja, nou ja, die, die is er toch wel. Want in Egypte, daar sprak ik uh, wat mensen in, die, die kenden dan moslims. En die waren zo beschaamd door dat gedrag van hun leiders en van ISIS... Dat ze op het internet gingen zoeken en dan vind je zo wel een evangelisatiesite. Nee, nee, dat is duidelijk. En er komen er ook velen tot bekeringen. Ja, maar nu zijn ze naar ons toegekomen en uh, dan kunnen we twee dingen doen. Of we bekeren onszelf tot de islam of we proberen zeg maar, de ja. moslims maar wat mis ik? bij Jezus te brengen. Als je ziet dat dat oordeel eraan komt. En dat benadruk ik op dit ja. moment. Dat komt eraan, die islamisering van ja. de samenleving. Mm -hmm. en, het komt, en, en Brussel kan zich ontpoppen tot een dictatoriaal mm -hmm. geheel. Hm? Waar blijft dan de oproep tot verontmoediging? Ja. Waar blijft dan... Er zijn twee dingen die ons daarbij kunnen, kunnen helpen met, in deze crisis. Dat is ten eerste verontmoediging. Zoals het hele volk Israël zich verootmoedigde. Zoals de hele stad Nineveh zich verootmoedigde. Zoals de voorbeelden zijn van steden in, in, in, in Amerika en Engeland. Die, die, die zich, waar alle kerken zich verootmoedigden. En, en riepen naar God. Wij hebben gezondigd, zei Jezaja. Zei wij hebben gezondigd, mm -hmm. zegt Daniel. En wij hebben gezond. Wij hebben verzuimd om het om kracht het evangelie in Nederland te brengen. Mm -hmm. En wij hebben verzuimd om... De regering, er is krachtig op te wijzen dat, dat, dat ze achter Israël en achter de waarheid moeten gaan staan. Ja. En, en, en, en, en dat... Maar ja, wij zijn nu natuurlijk een, als christen zijn we een minderheid geworden in Nederland. De politieke partijen hebben nauwelijks de macht om, ze kunnen dat wel zeggen, maar de hele Tweede Kamer lacht zich wild. Ja, maar God, die heeft toch op een gegeven, op een gegeven moment zaten de ChristenUnie en de, de SGP, die zaten op de WIP. En die konden toch aardig nog wat kwaad tegenhouden. Mm -hmm. niet, en, nou ja, ze, en, ze, dat kan God altijd Ze zitten mee. er ook niet voor niks. Ja, hier? Ze zitten er ook niet voor niks. Nee, daarom. Ja. En, maar die hele Israël-kwestie is cruciaal voor Nederland. En, en voor de Heerde God. En we hebben nog een kans. Ja, gaf. Waren we maar een pels in de luis van de Europese Unie. Mm -hmm. en, en dat zijn de Oost-Europese Oost -Europese landen, zijn dat veel meer op dit moment. Nou ja, je krijgt natuurlijk nu wel steeds meer allerlei geluiden. Hè. Een Cameron in, in Engeland die zich ook spierballentaal richting Europa gaat. Van eens jullie moeten doen wat ik zeg. En anders gaat het Engeland niet meer Ja, ja je hebt uh, Brexit. En, Gre en Grexit heb je tegenwoordig. Ja, Griekenland ja. eruit. Dus, dus dat beeld van Daniel dat wordt aardig, uh, krijgt aardig vorm. hè? Ja, dat staat te wankelen op zijn, op zijn ja. uh, uh, ijzeren en nemen uh, voeten. Ja, dus dat, dat niet vermengen van elkaar, dat wordt nu natuurlijk wel heel erg duidelijk. Dat wordt heel duidelijk, ja. ja. Maar je had het over de, zeg maar, die uh, politiestaat in Amerika, maar dat gaat dus in, in, in Europa ook komen. Het is een mondiaal gebeuren. Toch, politiestaat? Ja, ja dat, uh, dat gaat hard. En, dat is, uh, de, en daarom ben ik toch wel blij dat er toch wel verzet komt. En dat... dat, dat dat, weet je, nu Amerika dus zijn rol als machtigste land van de wereld en als wereldstaat aan het verliezen is, dan moet er wat voor de plaats komen. Ja. Kijk, toen Engeland dat verloor na, na de Tweede Wereldoorlog en de Engelse premier een telegram stuurde naar de, uh, de president van Amerika uh, en over to you, toen werd Amerika de machtigste land. En Amerika ja. heeft nog steeds het machtigste leven van de wereld. Ja, zeker. Het, ja. En dat is een gevaarlijke situatie. Hm. En nu in Europa overal de Brussel-kritische groepen, niet alleen Wilders, maar ook uh, Le Pen en ook, uh, hoe heet ze, Pediga, geloof ik, mm -hmm. in, in Duitsland, ja. die krijgen steeds meer macht. Ja, ja goed, het is natuurlijk en, wel... En, en, en, en dan gaan die regeringen ja. die gaan dat tegenwerken. En dan krijg je opstanden. Je krijgt. Ik, ik, ik moet dat niet aan, maar ik zie het aankomen. Je ziet uh, mensen die uh, groepen gaan vormen, zelfverdedigingsgroepen, zal ik ja. maar zeggen, die het recht in eigen hand gaan nemen. Ja. Ja. Wat en. is de opvolger van Brussel en wat is de opvolger van Amerika, is chaos. Ja. En dat is helemaal. <kwijnt> Het teken van de eindtijd. Ja, maar dat is natuurlijk wel heel frappant dat... ...zeg maar in Brussel, waar eh, het hoofdkwartier van de L Europese gemeenschap zit... ligt alles plat. Daar ligt nu, terwijl wij dit aan het opnemen zijn... ...deze week ligt daar alles plat. Ja. Eh, dus er is maar zoiets nodig om het machtigste centrum van Europa plat te leggen. Ja, ja. En er komt natuurlijk nog veel meer. Tuurlijk. En, en, en, en, en, en wat is ons antwoord... Tuurlijk moeten we lief en hartelijk zijn tegen die vluchtelingen. Dat is, dat is bijbels en dat wordt gezegend. Want eh, ik, ik was eh, vreemdeling. Ja, precies. En, ja. En, en jullie hebben mij gezegend, zegt de heer Jezus ja. in Matthäus 25. Ja. In zijn reden over de laatste, niet de laatste dingen, maar over het laatste oordeel. Ja. Dat is ook een van de criteria. Maar het belangrijkste is dat het evangelie weer tot leven komt met grote kracht. En dat we met elkaar achter Israël staan. Niet gezeur. <tie> Want hoe meer je Israël steunt, hoe meer je in feite de Palestijnen steunt. Ja, maar Jan, ik heb jou in heel veel afleveringen horen zeggen dat je geen hoop meer had voor Nederland. Is dat nu veranderd? Ja, dat denk het wel. Ik denk dat je gelijk hebt, helaas. Maar toch, God is een God van grote wonderen. Mm -hmm. uh, ik denk dat Jonah, die had geen hoop meer voor, voor, voor, voor Nineveh. Nee, hij had geen hoop meer. Nee. En hij komt met een zeer eenvoudige, zeer zacherijnige prediking. Bijna met triomf in zijn stem, liep hij door Nineveh heen. Ja. Nog veertig ja. dagen en Nineveh zal verwoest worden. Lekker pu. Zo, zo was het, want hij wist als profeet, hij was een, een profeet die veel meer geprofeteerd heeft dan, dan dat Alle kleine boekje. Ja. Nee, hij wist dat... God Nineveh bestemd had tot uh, oordeel over Israël. Ja. En, uh, en dan dacht hij, nou, als, als, als, als dat oordeel over Nineveh dat uh, kan vergoeden. Ja. En, en, en, en, en, en God werkte. Waar begon het? Niet bij de leiders. Het begon bij de gewone mensen in de straat. Ja. En er kwam een, een geest van, van, van bekering, van verontschuldiging. Ze hadden nog niet eens van de God van Israël gehoord. Ja, mijn, mijn vrouw riep plaats van, nou, we moeten even terug naar uh, Roemenië, naar Timosuara, waar de, het volk dus op de knieën ging en het onze vader ging bidden op het plein daar. En wat een giga verandering in uh, Roemenië in gang zette. Weet je nog? Ja, uh, ja. Hè? Uh, en dat zou dus eigenlijk ook in dit land moeten gebeuren. Het Bij... is gebeurd in uh, de 70-er jaren. Ja we zijn er uh, diepgaande verontmoedigingsbijeenkomsten uh, mm. geweest uh, in, in, in Utrecht, ja. in de Geertekerk. Mm -hmm. En na afloop zijn er een stuk of drie, twee of drie uit de bijeenkomsten geweest, uh, vroeg ik aan een van de leiders, wat denk jij daar nou van? Mm. Hij zegt, er is toch, denk ik, een zekere katarsis gekomen, een zekere reiniging gekomen, mm. een zekere ruimte weer gekomen mm. is er voor ons man. Maar wat hebben we met die ruimte gedaan, Dolf? Ik denk dat we die ruimte gewoon als uh, godsvolk moeten gaan innemen en uh, moeten blijven bidden. En het begint voor... bij de gewone man. Ja, het begint bij ja. de wekelijkse bidstond. Ja. Maar ja, is dat er nog? Ik zei, uh, zei ook iemand die belde me op en die zei, jullie moeten een bidstond beginnen in ja. de kerk. Bidstond, zei die vrome mevrouw. Wat is dat eigenlijk? <laughs> ja. ja, maar dat ja. moet. Gelukkig wordt er nog gebeden in Nederland. God mensen, Maar We ook moeten... weer allemaal dat, dat, dat, dat partijclubje. Ja. Allemaal eigen clubje. We moeten gezamenlijk naar de God van Israël. We moeten gezamenlijk en gezamenlijk roepen voor twee dingen. Voor de drie dingen. Ten eerste voor Israël. Dat God Israël bescherpt en klaarmaakt als zijn volk. En dat spoedig de Messias mag komen. Ja. O, heer komt spoedig. Ja. Het tweede is voor Israël de vluchtelingen, voor de gevangenen, voor de vervolgde christenen, mm -hmm. want als wij daar niet voor bidden, zal als wij vervolgd worden, dat er niemand voor ons zijn. Ja. Precies. En het derde is dat eigenlijk voorop zou moeten staan voor ons eigen land. Heer, wees ons land genadig. Amen. Daar sluiten we mee af Jan, <laughs> tijd zit erop. Ja, wat kunnen we anders doen? Jan zei het al, uh, het begint bij u en mij, en als wij onze taak serieus nemen, waarom God ons hier in dit land geplaatst heeft. En wij maken ons sterk voor dit land, dat dit land weer terug gaat naar God. Dat de God van Israël, de God van Nederland is, blijft en ook zal zijn in de toekomst. Ik begin bij u in mei. Dank voor het kijken, graag tot de volgende aflevering. En, en de kerk heeft, ik kan het niet nalaten om het even te zeggen, de kerk heeft de machtigste wapens van God gekregen. Dat is gebed.